En is dat acht Je kan ja. alle restaurants aandoen en dan krijg je overal iets kleins te ja. eten. Ja, en overal een drankje bij ook dan, een drankje dan. ook. Oh, dat, dus je ja. krijgt acht drankjes. Ja. Oh. Je, kan ook, je, kan ook. je mag gewoon geen glas water nemen. <laughs> maar precies, oh. je mag wel een glas water. <laughs> wordt het je wel een te nee, oké, okay, oké. Okay. Nee. <laughs>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 En je zegt: Jullie maken zoveel leren, waar wilden jullie mee? Maar. Oh, nou, nee, daar heb ik helemaal geen, niks over gehoord. Maar dit is geen, nee. geen ge Ja, die zijn er. Ja. Maar ze zijn dus allemaal enthousiast. En, en dan krijg je dan terug wat ze gaan maken. En dan maak jij het programma van. Ja, uh... ik heb van de meesten doorgegeven wat ze gaan maken. Mm -hmm. En niet omdat ik het alvast naar buiten wil brengen nee, wat ze nee, gaan nee, maken, nee. want dat is een verrassing. Maar, maar ik, wil voor, ja. ik wil voorkomen dat je drie keer een soepje krijgt, zeg ja, maar, of drie ja, keer ja, een toetje. Dus ja. dat is eigenlijk de enige reden waarom ik weet wat er hier en daar geserveerd wordt. Dus maar is, uh... jij krijgt dat binnen?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 Ja, dus er heel Je hebt er acht benaderd. Dus is, is dat je startpunt of is dat ook je eindpunt? Nee, ik heb gezegd er mogen punt. er maximaal acht mee doen. dat is ook je ja. eindpunt. Dan is het blijkt. nog te doen, hè? Ook. Ja. Ja. ja. Dus ik heb een heleboel restaurants benaderd. En hun uh, verteld dat ik van plan was. Ik heb ze informatie toegestuurd. Oh, en ik heb gezegd: nou, als je mee wilt doen, dan moet je je melden. Ja. Voor uh, 1 oktober, geloof ik. Voor 15 oktober. En de eerste acht die zich melden, die doen dit jaar mee. En de zijn deze acht. Ja, ik heb ja. meer dan Ja. En uh, uh, roepen die dan, uh, ik wil volgend jaar? Ja, ja, dus ja natuurlijk. Ook, ah, ja, ja. Gerrie trekt het vergelijk met QDN en Zandvoort. En ja. die, heeft, die ja. had ook een wachtlijst. Ja. En die doen dan ook, als je, je wil heel graag meedoen, helaas uh, zit vol. Ja. Dus die mogen dan volgend jaar als eerste inschrijven. En ja. daarna worden ze uit de goed gehaald. Ja. Ja. Maar dat wel en het is, is ook de... leuk ja, voor de restaurants ook. Die, de, ja. die krijgen dan <coughs> toch, he, ook nu ook in die winterperiode, ja. wat het wat rustiger wordt en zo. Ja, daarom hebben we ook voor deze periode ja. gekozen. En dan denken ze, hé, dat is wel leuk, want dan gaan we daar een keertje naartoe. Ja, nou, we willen het een rustige periode Juist, ja. doen in het ja. dorp. Ik ja. moet heerlijk, eerlijk zeggen, even vergeten dat uh, de goed Heiligman man die dag aankwam. Oh. Dus dat is zo rustig in het dorp. Dat is wel leuk is, voor de wandelingen, natuurlijk. Ja, dat ja, dat ja, ja. Je kan er een bij doen, dan kan je pepernoot uit.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 als huurster. Als, ja, als iemand die misschien wel wat zou kunnen betekenen voor het huurdersplatform. Ja. Uh, die verhalen lagen al gespannen. Want ze wilden dus niet met mensen uit Zandvoort lospraten. Ja. Ze wilden als uh, uh, afdeling van Arcade praten. Ja.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 En uh, gelukkig hebben we toen Lini, uh, dat heeft Carl nog... Carl uh... heeft me ja. binnengehaald, oh. ja. Dat was naar aanleiding van het uh, gezamenlijk uh, passend wonen project. <kwijnt> toen heeft Carl gevraagd, kan jij niet voor ons uh, iets gaan maar, uh, betekenen? Maar zit je dan al in het arcade project? Nee, we zijn of onderdeel zijn we, van arcade. Zoals jij nu praat, hè? want je, je praat met de kei, dat liep niet lekker. Ja. Uh, wanneer zijn jullie bij die arcade groep gekomen? Al van het begin af aan, hè? Ja, we hebben waren we vijf. Maar, omdat je zegt, we hebben eerst heel moeilijk met, met de kei nou, gesproken. Nou, dat was toen... Jij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 Dus het is maar één. Het is dus nee, de Euriskoepel. Nee, het is, het is... Hij kan, maar jullie zijn van Zandvoort. Ja, ja maar blijft, af. ja. Hoeveel afdelingen zijn er dan? Er is ook uh, demon. Diemen.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 De ouderen hebben verlengd. Dat is de zaak. Ja. Want en anders viel er een gat van ja, ja, dat ja, dat En dat wilden we niet. dat ja. ja. ja, ja. Kunnen ze doen natuurlijk. Je zit, er, ja, je, ja. je zit er wel bovenop. hè? Dat Jij uh, ja, ja, nou. ja, ja, ja, denkt de dat ze leefstand. dingen doen. Nou, ze die hebben ook dingen gedaan. Ja. Ja. En als je niet oplet. Hè, want controle, dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Schijnt dat dan zo nodig te zijn bij deze bouwvereniging? Wij zijn een dag door Zandvoort gegaan met drie leden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 nou, dat Wisselen moeten ze heen. nakijken. Ja, maar het is wel... Nou, ik, ik, nee, dat, dat moeten ze ik, dan ik, nakijken, even nakijken. Maar ja. we hebben het uh, op de agenda gezet. Mm -hmm. En dat betekent dat elk kwartaal over gesproken werd. En dat betekent ook dat de lijst die in eerste instantie door Trees... en nog een aantal andere leden is uh, opgesteld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 En als zo'n lijst blijft, dan uh, komen de boze gezinnen. Maar in, hij wordt kleiner dus. Ja, absoluut. Dus er zit vooruitgang in. Ja, ja er zit zeker voor aandacht helpt. Ja. En, en dan kan je je afvragen hoe het komt. Omdat wij aan de bellen hebben getrokken of wat dan ook. Maar ik houd dan altijd maar op aandacht helpt. En dat geldt voor veel Sowieso. Zaken. Nou, nou het lekker ja. open, toch? Ja. Groen zeggen, wij hebben dat geregeld. Dat nee, zou dat heel het, raar zijn Ik raar denk natuurlijk. ook niet dat je het op die manier nee. moet, uh, hm. moet brengen. Um, de woningwet is veranderd. Dat gaat het een, een en ander uh,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 En waar, wat zijn alle huurders? Waar, waar van moet ik dan? Waar 2400 woningen, uh, ja, ja. en. is dat voornamelijk in Noord of is dat ook in de rest van Zandvoort? Is zeker ook in de rest in van ja? Zandvoort? Denk aan okay. de Noorderstraat, Agnetastraat. Ja? Okay. Eh, Kruisstraat, Kruisstraat. Ja? Rozenlobelstraat, Rozenlobelstraat, Koningsstraat, Koningsstraat, Houbema Ja. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Er zijn uh, verspreid over ja, iedereen denkt Noord. Nou ja, nee, daarom duw ik het maar even. Maar het was goed om te zeggen dat ook in het centrum ja, ja, ja. Uh, genoeg genoeg. Ja, hoor. de kei. Ik wil ik, ik, ik, ik nog steeds EMM zeggen. Maar. Ja, maar nee, dat, ja, mag ja. <laughs> nee, dat mag niet meer. Maar ja. nee, dat mag niet meer. Dat zit er zo in. Ik vond nog een oud-lidmaatschapkaartje van EMM. Ja, ik, ja. <laughs> um, ik vond nog een oud-aandeel. <laughs> ja. ja, mooi hè. Oh, ja. ja. Je moest lid worden, anders kon je nooit iets anders wonen. Even kort over de enquête. Wat wil je in grote lijnen weten van mensen?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 Die uh, loopt, loopt nu niet? niet meer. Nee, nee, nee. Was het vorig jaar of zo, twee jaar geleden? Het is een aantal. In, in, in, uh, in, uh, in de Leeuwerikenstraat en ja, die, die hele buurt. Daar. In het Tranendal uh, was het. Nee, dat. ook in Noord. Noord ook. Oké, okay. ja. ja. Maar, op maar dit dat is dus af? Ja, want op dit okay. moment mag Turkije geen woningen meer verkopen. Op een één, misschien twee woningen nog. Zij heeft in de prestatieafspraken staan dat ze de 66 mocht verkopen.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 Maar dan moet je ook weten, uh, ik betaal zoveel voor de schoonmaak, ik betaal zoveel voor de wat er allemaal in zit. Al, ja, dat staat in. Ja, dat, dat <sutters> weten ze. Ja, dat staat in de contracten. <sutters> okay. En als mensen het niet weten, dan uh, kunnen ze eventueel bij hun bewonerscommissie uh, die bij hun werkzaam is ja, of oké. bij ons wel even vragen wat daarin zit. Maar ja, over het algemeen. We weten, met, ja, al, het is ook helemaal om te roepen van ik vind huur het hoog. Ja, dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk. En ik vind mijn woning niet uh, ja, mooi. Nee. Uh, maar het gaat erom dat je aan kan geven wat er waarom? dan niet. Maar nou, daarom vraag ik ook: is er ja. daar ook een waarom bij? Uh, je kan op heel veel vragen een toelichting geven. Ja. Noem nog eens een paar: uh, in, echt steekhouders met vragen.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 En dan kom je er vanzelf uh, en dan kom je er enquête enquête. In. naar de enquête. Dus uh, mocht je vandaag deze brief niet krijgen... dan kan je in de www.woonbondonderzoek.nl... Uh, schuine Zandvoort. Dan kom je misschien dus in klopt. het geld. Uh, ben je niet in het bezit van een computer... dan zijn er uh, mensen die zijn bereid om ja. jou te helpen. Dan zijn wij donderdag mee. En wanneer zijn ze in de bibliotheek? Nee, in de bibliotheek niet. Okay, Daar kunnen in... de mensen Lustpunt, ja. Om zelf. Uh, er, is, er is een computer beschikbaar voor een huurders van de kei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 geen vals sentiment. Het eerste uur is uh, kunstgeschiedenis. Lieselotte Jong zit hier voor ons. Oh, yeah. en... <laughs> Goedemorgen Lieselotte. Ik ben er. Je bent er. <laughs> en jij gaat weer een nieuwe cursus uh, geven. Kunstgeschiedenis. En het onderwerp is Dutch design. Ja. Dat... Waarom Dutch design? <laughs> ja, dat roept misschien uh, wat vragen op. Ja. Uh, omdat uh, ja mijn uh, vorige cursussen...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 Niet meer dan 10 meter. Ben ik hier uh, het zeegat uitgegaan in IJmuiden. Het avontuur tegemoet. De was een sabbatical year. Maar ja, aan boord kreeg ik tijd een hele andere dimensie. Dus ik ja. ben drie jaar uh, aan boord gebleven, weggeweest. En al die tijd hebben eigenlijk de ontwerptekeningen... van Italiaanse architect Aldo Rossi... die hebben eigenlijk maar ja, rondgezongen in mijn hoofd. En Aldo Rossi...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 Uh, mode. Mode ja, ook. ook hè? Ja. Valt dat er ook onder? Ja, ja? ja zelfs eten. Eten. <laughs> ja. uh, design is, is ontwerp. <laughs> ja, om dus het terug te brengen naar het, het Nederlandse. Ja. Ja. Dus uh, er wordt van alles het ontworpen. Alles, ja. Ja. Van, ja. Uh, van, van kookschotel tot, uh, tot gordijnrails. Ja, dat is um, ook zo. Ja. Ja. Je praat heel enthousiast over uh, het museum in, ja. in, in Maastricht. Mm -hmm. Dat door een Italiaan ontworpen is.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 ik heb ook wel eens uh, de cursussen gedaan in het uh, museum op uitnodiging van destijds Sabine Huls. Mm -hmm. Dat was natuurlijk ook een uh, hele geschikte uh, locatie. Uh, maar het voordeel van uh, Beach Club Nummer 5: dat is dat uh, ja, mensen die uh, blijven de afloop nog een drankje drinken, gezellig napraten. Een relaxte sfeer. Ja, ja, en dat schept toch een, uh, een onderlinge band. Mm -hmm. ja. Want je komt op die manier toch. Anders in contact met mensen. Ja, als je na nou afloop nog even ja, het uh, over uh, de cursus kan, kan hebben, na kan praten, ja. hoort waarom mensen ja, iets, uh, de moeite waard vinden, of juist niet. He, dat, uh, dat schept een band en mm -hmm. dat merk ik uh, ook. Ja, ja. Is het een vaste groep uh, ja. cursus? Ja. Ja. Ja? ja, eigenlijk wel. Ik heb een vaste kern. Ja, want ik zeg altijd, nou, ik heb een uh, minimum aantal deelnemers nodig van tien. Ja. Maar de cursus is altijd doorgegaan en soms heb ik er wel met.